Bij een aanslag in de Turkse stad Diyarbakir zijn zeker zeven politieagenten gedood. Meer dan twintig anderen raakten gewond, onder wie burgers. De politiebus reed in de buurt van een busstation toen een autobom afging. De aanslag in Diyarbakir is nog niet opgeëist. De stad ligt in het zuidoosten van Turkije en dat gebied vecht het Turkse leger sinds juli met de Koerdische PKK. Terreurverdachte Salah Abdeslam mag worden uitgeleverd aan Frankrijk. De Raadkamer heeft al besloten. De uitlevering kan nog een paar weken duren. Omdat de Belgische justitie Abdeslam nog wil ondervragen over de aanslagen in de metro van Brussel en vliegveld Saventem. Abdeslam zou betrokken zijn geweest bij de aanslagen in Parijs. Hij was vier maanden op de vlucht en werd twee weken geleden opgepakt in Molenbeek bij Brussel. De best verdienende oudsporter van de wereld is Michael Jordan. De Amerikaan stopte 13 jaar geleden met basketballen, maar verdiende vorig jaar nog steeds 87 miljoen euro. Nummer 2 op de lijst van zakenblad Forbes is David Beckham. De oud voetballer harkte vorig jaar 65 miljoen euro bij elkaar. Hij wordt gevolgd door Arnold Palmer. De gepensioneerde golfer staat met 36 miljoen op de derde plaats.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 En dat was hem. Kit Harlequin met het nummer Wired. Eh, titelnummer eh, van het album wat hij heeft uitgebracht. Is ook alweer, nou, 2015 dacht ik. Eh, dat dit eh, is uitgebracht. Hij is ook speciaal hier nog even geweest om eh, de boel toe te lichten. En is toen in gezwinde spoed naar Rotterdam gegaan. Inderdaad. Daar is hij ook eh, het meest actief. Dus eh, ja, dat heeft eh, weer eh, te maken met eh, dat verhaal wat ik al eerder in dit eh, programma heb gezegd. Recensies schrijven voor popmuzikanten uit Rotterdam. Dat is de voornaamste bezigheid. En misschien hebben we er ook nog wat bij Alternative FM aan, dat weet je maar nooit. En dit was zeker wel het begin van iets steviger materiaal wat we gaan draaien. Nou, laten we dat dan ook maar gewoon eventjes dan doen met, met, met het werk. Bijvoorbeeld dit van All Comes Down en Perceptions, dat is het nummer wat je nu gaat beluisteren. uh, -huh. En ze komen uit Zwolle. Het is een van de indie bands die in Nederland rijk is. Er zijn er nog een paar. Uh, bijvoorbeeld uh, waar, waar wij uh, bijvoorbeeld ook heel veel aandacht hebben besteed. Is bijvoorbeeld de Tiger Pilots. Kijken of we ze nog er nog ergens in kunnen krijgen. Maar ik vrees dat dat eventjes er op dit moment niet in zit. Want de zware jongens die hebben het vandaag een beetje voor het zeggen. Uh, hoewel er hier, hier en daar nog ook wel wat afgeleide van wat indie geluid is. Zoals deze bijvoorbeeld uit Groningen. Een band uh, geformeerd rondom Kim Forster heet zij. En die komt uit Engeland. Maar uh, ze is inmiddels al wat, uh, wat jaren actief in het uh, noorden van het land. En luister zelf, ja, wij hebben het al een paar keer hier uh, gedraaid uh, bij Alternative FM. Maar we blijven het uh, draaien. Want uh, ja, het is uh, zo verschrikkelijk uh, bijzonder wat dat, dat uh, teweeg uh, heeft uh, gebracht. Kim met Nee Jerk. So Deze band, uh, Reignite, heet uh, de EP die ze, ik dacht, in 2015 hebben uitgebracht. Sammy Stereo en het uh, nummer wat ze daarvan min of meer naar voren hebben geschoven is Deliverance. Daarvoor hoorde je, uh, en dan moet ik weer even goed uh, nadenken, maar volgens mij was er het een, uh, een dameplaat. Maar ik ben even gauw uh, gewoon kwijt welke dat uh, geweest is. Ja, normaal gesproken zie ik dat altijd uh, in dat lijstje wel verschijnen. Maar ik ben gewoon eventjes uh, de raad van het uh, verhaal kwijt. Nou ja, het zou kunnen gebeuren. Dus uh, o, ik werd op een kin met het uh, nummer Niet-Jurk. Dat, uh, dat heb je gehoord. Want uh, ja, dan heb je even rust. heb je ongeveer twaalf minuten even niks uh, om handen. Maar dan moet je toch wel even weer gaan nadenken. Nee, nee, nee, nee, nee. Uh, Kin was de, was de vorige. Dat was uh, ja, gewoon omdat het ook nog een beetje indie-achtig werk is. Nu, tijd voor uh, deze band. Uh, de, de band uh, die... Uh, volgens mij komen ze uit de buurt uh, van, uh, van Leiden, geloof ik. Ik weet het niet helemaal zeker. Ze had even na moeten kijken, want... Uh, ja, normaal gesproken heb ik dat uh, zo 1, 2, 3 wel uh, gewoon paraat. Maar nu even niet. Uh, Daydream Delusion, dat is uh, de band. Ik ga gewoon even meteen uh, zoeken. Jongens, wat, uh, wat kan mij dat schellen. Uh, dat doen we Stam de Pede tijdens de uitzending. He, is dat eigenlijk dan ook wel zo? Is dat eigenlijk uh, gewoon dat die band uh, echt uit Leiden komt? Volgens mij niet. Volgens mij komen ze gewoon uit Amsterdam. Dus ze we gewoon uh, zoeken, alternative... Uh, blablabla, Gouda zelfs, zal ik het toch niet helemaal uh, ver naast met me lijden. Dat, uh, dat, dat, is, het, uh, dat is het gewoon. Uh, het is uh, een, een, een leuke band. Een beetje een alternatief uh, rockband. Zo kun je het wel omschrijven. En wij hebben dat nummer al een aantal malen gedraaid. Hier is uh, dat nummer Revenge. We're okay. okay. Was hem Godworst met say farewell to the Flash. Uh, dat uh, was uh, een tijdje terug. Ik geloof zelfs uit uh, de tweede voorronde van de uh, Robak daar wordt eerste zelfs de eerste voorronde zelfs. En dat was de, de, de, het moment dat Marlene Scherps met de band stond met Lisa en de Lumberjacks. De uiteindelijke winnaars van die eerste voorronde. En die het schopte tot de finale. Want daar hebben ze dan ook nog in gespeeld. Maar goed, je weet het, je weet het nooit. Uh, ik ga eerst eens even een, een beetje koekeloeren. Want, uh, want ja, wat, wat, wat, wat ik weet. is dat Stilwave bezig is met uh, nieuw materiaal. En dat willen ze gaan presenteren. Um, op het moment 20 mei. Nou, hebben ze iets op hun YouTube-kanaal uh, achtergelaten? Dat, uh, dat ga ik nu even erbij pakken. Want ja, het is toch. Iets waarvan ik denk, hé, hey, we moeten daar toch eventjes uh, doorheen prikken. We hebben uh, modes of transport hebben we veelvuldig uh, laten voorbijkomen. En From Here uh, hebben we ook gedraaid, vorige week zelfs nog. Maar nou ineens de, blijken de boefjes uh, uit Utrecht toch iets verspannends uh, te gaan doen. Stilweef uh, zal de EP gaan presenteren als het goed is. In de Sugar Factory. Tenminste, daar zullen ze dan een optreden doen. Samen met de Tiger Pilots. Nou, uh, we gaan hem nu even, gewoon even eruit het uh, rek even plukken. Want dat is, dat is toch uh, iets... Uh, dan zijn we toch een beetje nieuwsgierig hoe dat uh, gaat uh, klinken. Tarmac Plinks. Zo heet het nieuwe materiaal. Wat, uh, wat, uh, wat op die EP misschien wel uh, te horen zal zijn. Zo klonk dat dus. Ze uh, hebben dat uh, gedaan op 12 februari 2015. Dus het is ook al dik een jaar oud, dat nummer Tarmac Plains. Uh, maar ze gaan in ieder geval op 20 mei gaan ze dus, uh, het een en ander doen bij uh, de mensen in de uh, Sugar Factory. Daar kan ik het dan wel het een en ander over vertellen. Want dat uh, staat aan, uh, dat is aanstaande, dat gaan ze, dat gaan ze dus doen. En, en dan moet ik eventjes uh, goed, uh, goed gaan kijken. Waar heb ik dat nou even gelaten? Want uh, dat, dat stond ergens. En dan ben ik het dus weer gewoon helemaal kwijt. Het staat ergens op mijn Facebookpagina. En dan moet ik weer gaan zoeken. En dan uh, heb ik het even weer niet. Ja, hier dus. Uh, want er staan drie uh, van, die, uh, van die mapjes. Die staan dan in één keer open. En dan zit ik ook even te kijken. van Welke, welke Facebook-map was het nou ook alweer? Maar uh, hier staat het. Uh, ze gaan dat uh, doen in de Sugar Factory. 20 mei. En... In het voerprogramma doen ze dat samen met de Tiger Pilots. Dat zijn bekenden van ons. Want die hebben gestaan sowieso. Uh, in de Rob. wordt En we hebben al uh, vaak het uh, nummer van ze gedraaid. Uh, hier bij Alternative FM. Uh, een van de laatste nummers uh, die ze hebben uitgebracht. Uh, dat, dat, dat, dat nummer. <laughs> is uh, ook, weer, ook weer. Heel leuk! Heb ik dat weer niet? 1, 2, 3 uh, in mijn hoofd uh, zitten? Kijk, uh, dat is nou echt uh, gewoon uh, op zijn. Uh, Jan Boerenfly Design heet dat, uh, geloof ik. Uh, kan, ik hem, kan ik hem nog draaien eigenlijk? Het zal, zal erom hangen. Maar goed, ik, ik, ik denk dat ik het nog wel even, even doe. Maar dan moet ik eerst even uh, het nieuwe werk nog uh, laten horen. Want, dat heb ik beloofd. Uh, tenminste op, de, op de, de, dezelfde sociale mediacanalen. Uh, de Amsterdamse band. Ze zijn ooit uh, geweest in 2014. Om iets uh, te vertellen over het uh, album wat ze toen hebben uitgebracht. Uh, dit, dit is het uh, hagelnieuwe nummer van Penelope. Dat nummer dat heet... Uh Superstar Idol! Ik ga er wel lekker voor zitten jongens! The Gypsy guy, yeah. Like a jeepsy guy, yeah No, you're never gonna win this fight Rock your heart, gonna rock all night, yeah You're such a cheap motherfucker Nothing to prove at all such a cheap motherfucker And now it's all the same See yeah! Noisy bandje uit Den Haag, Temple Renegade, Blackout Ocean is de EP en dit was Cheap Cigar. Doet mij een beetje denken aan een tijdje terug van een ander Noisy groepje. Het was een beetje een studentenproject van Daan van Putten en daar zat ook Frauke van Nes bij en dat klonk ongeveer zo. Maar het blijft toch draaiwaard. Ook al is het uit 2009. Ik heb het over Gangster en No Disguise. Dat was hem. De uh, Nexer Shape uh, was dat. Met uh, het nummer uh, Twisted Reality. Dat uh, gaat over het uh, verhaal wat uh, André zou voorkomen. Op een gemeente dat hij op een gegeven moment een drankje drinkt. En dat er iets zonder dat hij er erg in heeft. Iets in zit. En dat hij dan ineens in een uh, hele andere wereld uh, terecht komt. een hele andere realiteit. En daar gaat dit nummer over. Daarvoor No Kaars van Gangster. Met uh, het onmiskenbaar stemgeluid van Frauke van S. En natuurlijk het uh, hand werk, Het grove handwerk van Daan van Putten. Ja, ik uh, kan niet anders zeggen. Het blijft toch altijd een beetje leuk om dat soort werk weer, weer eens uh, terug te horen. Een beetje het begin uh, van ons uh, in uh, Alternative FM. Uh, wat uh, betreft de muziek. Uh, da daar ontdekten we eigenlijk een beetje de muziek in onze omgeving. Dus nooit weg. Dit is het openingsnummer van Is There Such A Thing As Too Much Love. Oftewel het, uh, het laatst verschenen album van Summer Hoes. Uit Rotterdam. Hoe kan het ook anders? De nummer dat heet Tidlers! eens even terug hoort uh, hoe dat uh, klinkt, dan is dat toch inderdaad tijdloos. Het is, uh, nou ja, drie minuten voor tien, vier minuten voor tien en dan hebben we er nog eentje en we zijn erin geslaagd, want zij gaan dus uh, de mensen van Stilwave vergezellen op 20 mei tijdens uh, de aftrap van die EP, die nieuwe EP die ze dan uh, gaan maken. Ik heb het over de het laatst verschenen nummer van ze... dat heet The Sign tot aan het nieuws van 10 uur. En wat ons betreft graag tot volgende week. Dag!